In de nieuwjaarsnacht was het in het algemeen in de stad en op het platteland wel druk. Maar er waren geen grote problemen. In Amsterdam en Rotterdam werden rond de 100 mensen gearresteerd. In Den Haag en Utrecht waren dat er ongeveer 75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 Op Bonaire, Sint-Ostasius en Saba is met ingang van vandaag de Amerikaanse dollar het betaalmiddel. De drie eilanden zijn sinds 10 oktober bijzondere gemeenten van Nederland... en ze geven de voorkeur aan de dollar boven de euro. Een recordaantal mensen heeft in Scheveningen aan de nieuwjaarsduik meegedaan. Meer dan 10.000 enthousiastelingen plonsden door het zeewater... en dat waren er 2000 meer dan het record van vorig jaar in Scheveningen. Waar nog 63 andere nieuwjaarsduiken. In totaal gingen in Nederland 27.000 mensen het water in. Vanwege het koude winterweer was vooral in het noorden een aantal duiken afgelast. Het weer. In het zuiden kans op wat motregen. In de rest van het land kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of vier. Morgen overwegend droog. Alleen aan de kust kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. De Radio 1-nieuwjaarsreceptie. Rechtstreeks vanuit Studio Café Desmet in Amsterdam blikt Radio 1 vooruit op 2011. Hans Smit en Bert van Sloten. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar zijn we dan. Hans, ja. we zijn begonnen. Tot zes uur kijken we met een brede blik en een keur aan gasten vooruit op het nieuwe jaar. Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen we het komend jaar verwachten? Hoe stabiel en daadkrachtig zal het kabinet Rutte zijn? En op welke manier houdt de cultuursector zich ondanks de zware bezuinigingen staande in 2011? En misschien is het wel heel erg goed dat er bezuinigd wordt. Welke sporters zullen de komende jaar, het komend jaar in de schijnwerpers staan? Ja, De presentatie wordt vandaag gedaan door een drietal gelegenheidsduo's en na... Max van Wezel en Tineke Verburg, hartelijk dank nog. Zijn wij nu aan de beurt. Het komende uur ontvangen Bert en ik onder andere theatermaaksters Hetti Heiting en Irene Kuiper. Die zitten hier aan tafel met wie we spreken over uw nieuwe voorstelling. Denk aan mij. Uh, Willem Overbos, adviseur voor het en Kleinbedrijf... die bekijkt of 2011 een goed ondernemersjaar zal worden. En met NOS-commentator Marcella Mesker... bespreken we de kansen van Nederland, uh, de Nederlands grootste tennistalenten voor het komend jaar. Ik ben benieuwd. En u kunt natuurlijk ook gewoon langskomen hier hè, in studio. Dus met u bent van harte welkom. De koffie staat klaar. Ik zie iemand oliebollen eten. Kortom, het kan best gezellig worden zo, de, deze middag. Nou, zo dadelijk dan. En er is natuurlijk muziek. Er is muziek van uh, zanger-pianist Kassou Dunmet. Want zo zei je vader dat ik het moest uitspreken. En die zit al klaar voor een kort voorproefje. Hmm. is on mine with your hand around my waist the feeling down my spine is more than i can take i'm not a little boy anymore kiss me on the neck just like winter snow move me like the sea that has no ending at all i'm not Toen straks uh, horen we nog veel meer vandaag. Wat gebeurt er als vier ex-vrouwen van dezelfde man bij elkaar komen... in zijn vakantiehuis in Frankrijk en hij zelf blijkt er niet te zijn? Ja, dat is een interessante vraag. Nou, we gaan het antwoord horen. Reken in ieder geval op hormonen, jaloezie, wraak, hebzucht, spijt... en vooral de ontluisterende waarheid. Theatermaasters Hetti Heiting en Irene Kuiper... die kruipen in hun nieuwe voorstelling Denk aan mij... in de huid van twee van de exen. En de dames zitten hier aan tafel. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Uh, het zijn. Je, je hebt het stuk geschreven. Um, uh, hoe, hoe kom je op het idee van, van deze vier dames? Uh, ja, ik, ik, ik wist dat ik een stuk moest schrijven van Stichting De Nijl. De Stichting Irene, van Irene. Ja. Van Irene um, die had mij de opdracht gegeven om een stuk te schrijven waar vier vrouwen in zouden spelen. En toen heb ik gewoon nagedacht. denk, ja. Nou ja, de vier zusters. Ja, dat is al gedaan. We zijn dan met drieën, ja. <laughs> maar goed. Uh, ik, die vrouw moet wel een samenhang hebben. En toen, en toen kwam ik al vrij snel op vier ex-vrouwen van dezelfde man. Ik heb ooit een keer, uh, ben ik uitgenodigd uh, op een verjaardag van een ex van mij... Uh, Ergens in de zeventiger jaren. En toen, toen had je nog we... exen, bedoel je? Of... Nou ja. Of heb je er zo <lacht> over Nou, ik was in ieder geval één van die exen. Want die verjaardag. Er waren dus ongeveer nou bijna dertig exen van die man. Die daar. Er waren alleen maar exen. Hij had het ruim gesorteerd. Ja, zijn vrouw, die toen uh, nog net zijn vrouw niet was. maar die, die had dat zo georganiseerd. En die dacht: voordat ik dat met die man in zee wil ik even die andere vrouw eens eventjes <lacht> uitnodigen. dit lijkt me een goede gelegenheid. Dus hij was er ook door verrast. Maar ik dacht natuurlijk meteen. Die lul. Dat die... Maar goed. Uh, en op die avond kwam ik er ook achter dat er heel veel vrouwen ook tijdens mei... Ook, uh, oh, ja. Ja. Dus die woede die heb je gebruikt om dit stuk te schrijven, of niet? Nou, het, het, het, het lag er nog. En, uh, dus ja. dat is altijd, het is altijd goed om ergens vanuit te vertrekken. Ja, dat is logisch. Ja. Ja. Hey, ik moest ook een beetje denken aan de situatie van Mamma Mia... Je, waar je drie ex-mannen die, die komen naar een eiland... Weet je, op, op, op verzoek van een dochter van een Precies, vuil die, die, die, die ja, en die dochter is verwekt ja. door een ja, van ja, die ja, ja, ja. Dus ja, dat is, dan nou, heb je het over een loslopend straatje misschien. Mm, hè? Maar ja, ja, ja. in dit geval hebben ze echt een hele lange relatie met die man achter de rug. Wat, ja. wat voor soort stuk is het? Uh, ga, gaan we lachen? Is het, uh... ja. Dat dan weer wel? Ja, dan weer wel. Maar het is een pijnlijk geestige comedie. Uh, waarom pijnlijk? Uh, nou, dan kan je je voorstellen dat die vrouwen die hebben elkaar natuurlijk ja, die hebben nog elkaar wat te, te verwijten. En ze ontdekken ook van alles uh, wat ook niet zo echt prettig is. Kennen ze elkaar ook uh, Ja, sommigen kennen elkaar. Uh -huh. soms kennen elkaar zelfs beter. En anderen kennen het nog niet. En... Uh, in ieder geval genoeg verbazing en genoeg verbijstering uh, komt er op hun pad. Want mm -hmm. het, het, het gaat ook steeds een andere kant op. Een van die vrouwen die belt met hun huidige partner. en die zegt dan bij elk telefoongesprek: Ja, schat, het zit dus weer heel anders. dan jij <lacht> denkt. <lacht> dan komt er weer een mening vanuit dat front. En dan en of bij het volgende telefoontje: Het is dus weer, <lacht> toch weer. Je, heb, wist je ook dat je zelf een rol zou spelen in, in dit ja. stuk? Dus je hebt jezelf ook een hele leuke rol toebedeeld? Of niet? Nee, ik heb, ik heb de anderen laten kiezen. Ja. En uh, dit, dit was wat er overbleef. Dat was het restje. En toen dus, <lacht> ja, dacht ik, nou, ja, dat moet ik dan heel zielig in. hoor. Ja, dat moet ik het maar gaan doen. Ja, maar ja, ze doet heel zielig. Nu. Ja, ze doet heel zielig. We hebben het enigszins, uh, we zijn begonnen inderdaad met uh, te kijken wat voor soort karakters er zouden kunnen voorkomen. En toen zijn we een beetje gaan kijken ook wat zou je willen zien spelen met de andere actrices ook. En uh, wat heb je nog niet gespeeld? Dat is natuurlijk altijd leuk. Mm. Om te kijken van... Uh, de vorige rol die ik gespeeld heb... was een, een hele nurkige uh, uh, huishoudster. Uh, nogal down to earth. Maar, en, nu, uh, maar nu speelt ja. ze dus echt, echt zo'n wijf... die uh, lekker in een bloes uh, en alles in de etalage gooit. gooit. Ja. Alles. Je bent wel scrupulekend. Ik zit er nu heel netjes bij, maar... Op het ja, het is natuurlijk. radio, hè dus we weten het eigenlijk niet. Het die zou maar... zo weer met die man willen. Ja, ja. Ja. En wat voor rol heb je jezelf uiteindelijk toe? Nou ja, ik speel de hypochonder van het gezelschap. Dus ik ben een vrouw die altijd ziek zwak en misselijk is. Mm. En van alles heeft. Een beetje uh, zo... een aanstellertje. Nou ja, en ook dramatische dingen. Altijd heel dramatisch opvat. En mede therapie achter de rug heeft. Dus het is een, het is, het is een sneu, <sneu type. Maar die... Uh, dit uitstapje, deze ontmoeting, die werkt voor deze vrouw heel uh, heilzaam eigenlijk. Ja, dat is weer een soort therapie waarschijnlijk. Ja, maar dan ja. iets uh, waar, ze, uh, ja, waar ze, als ze het had geweten, nooit aan was begonnen, maar... Nee. Uh, ja, het is wel grappig hoe dingen kunnen werken. Ja, het is natuurlijk heel mooi om te spelen met iemand die er niet is. Zo'n zo dus de man van die vier X'en. Maar hij is ja. er niet, maar hij is wel heel erg eigenlijk, eigenlijk de hoofdrol. Ja. Ja. Ja. Ja. Daarom vinden ja. mannen deze voorstelling ook zo leuk om naar oh, dat te kijken. Ja, dat, ja. Is, dat is toch wel weer een leuke bijkomstigheid. Mm -hmm. Die ja. zitten zich ernstig te vermaken. Want die zijn al in de try-out uh, try fase geweest, er, geweest, dus je hebt al ja, gespeeld. Ja. We hebben zes uh, try-outs nu op zitten. We gaan er nog twee doen voor de première op 11 januari... En uh, ja, we hebben wel gemerkt dat mannen inderdaad uh, heel erg moeten lachen... en heel erg veel herkennen ook. En, en heel hek, tevreden hek... naast hun vrouw zitten en <lacht> denken... zie je, ja, zo gebeurt het. Ziet... Ja, ja, ja, maar wij ja. mannen willen dan weten wat die mannen herkennen. Ja. ja, wat herkennen ze? Het gedoe van vrouwen onderling. Oh ja, en nee. Het, ik... Het, het, ja. Uh, ja, ik heb het meteen. Maar, ja. Ja. Ja. Ja. En uh, wat ze ook herkennen is hoe, hoe vrouwen op zo'n man reageren... of op bijvoorbeeld de ex van uh, hun, hun, hun relatie. En uh, ja, de nijd die dan op omhoog komt... en uh, wat er allemaal bij komt kijken natuurlijk. Mm -hmm. Ja, in die zin, uh, er zijn steeds meer huwelijken die stranden. Heel jammer voor die huwelijken. Maar daardoor zijn er natuurlijk ook heel veel exen. En daarom vonden we het ook leuk om daar een stuk uh, over te maken. Omdat het eigenlijk steeds actueler wordend probleem is. En een probleem is altijd leuk voor toneel. Ja, ja. ja over actualiteit gesproken. Want jullie hebben uh, De Nel, die, die stichting uh, ja. die, die, de, waar jij in zit onder andere. En je hebt ja. dus uh, Hetti gevraagd om het stuk te schrijven. Ja. Misschien moeten we eerst dat... uitleggen wat dat is, de stichting ja. De Nel. Dat, dat... Nou. dat weet jij, maar ik niet. Oké, okay, nou ik zal even uitleggen. En, uh, in 2004 heb ik samen met Marloes van der Heuvel uh, stichting opgericht, omdat wij vonden dat er te weinig theater gemaakt werd voor vrouwen mm -hmm. boven de 35 en door vrouwen boven de 35. Wij zelf waren dus inmiddels ook vrouwen boven de 35. En uh, dan merk je dat er minder leuke rollen zijn voor vrouwen om te spelen. En uh, wij dachten, nou wij gaan heel klein beginnen om daar eens uh, verandering in te brengen. En dus heb je het dan over het pwaard of heb je het over uh, ook vrij over het, het over het algemeen. Ja? Er is gewoon minder. Er is gewoon minder werk voorzien. Gewoon een kniertje uh, in, op hoop ja, van zegen dan heb nou, je het Nou, precies, je komt, je komt heel gouden clichés tegen. Een, een, een, een zure schoonmoeder of een, een, een, een, een, een oma die het niet meer weet of wat dan ook. En dan heb je het wel een beetje gehad. En wij vonden dat er uh, ook. Wij vonden dat er te weinig was, ook gezien het feit dat er, uh, het theatergaand publiek bestaat voor 60, 70 procent uit vrouwen ja, ja. die boven de 35 zijn. Misschien ook nog wel, wel ouder, toch? Ja, nou ja, dat, dat, dat is maar die, wel hek, maar, maar er was ook een klacht gewoon van de, de mensen die gingen kijken. Ze herkenden zich niet. Ja, in feite wel. En dat hebben we bij onze eerste productie gemerkt. Overgang. Overgang. Prachtige titel. En daar kwamen dus uit alle krochten van Nederland kwamen die vrouwen allemaal naar het theater om onze voorstelling te zien. En uh, we hadden daar een fantastische avond. Maar, maar ook mannen. Maar hoe kan dat dan? Uh, waarom was er geen repertoire? Nou, er is wel repertoire. Het wordt te weinig gespeeld of te weinig. Uh, uit, ja, maar er is, ook veel, er is ook veel repertoire niet uh, uh, uh, voor vrouwen echt interessant. Want het is vaak door mannen geschreven. En die nou, denken ook. toch eerder aan zichzelf dan aan... Ja, dus nu kan je het op een schaaltje. Kan ik, het, ik ben een, dan een vrouw en ik schrijf een Nederlands stuk. Hmm. Die, dat, waar, uh, uh, wat helemaal nieuw is. Uh, ja, wat door mij geschreven is. Dus ja... Dan, is, dan kan je het precies uh, ja. krijgen hoe je het... Het ook geen bewerking uh, van een uh -huh. film of van een boek. Nee. Echt origineel Nederlands repertoire. Ik moet even denken aan de hormonologen van Yvonne van den hurk ja. wat de ja. afgelopen jaren in de première ja. is gegaan. Dat, dat is een voorbeeld van een stuk hartstikke speciaal voor vrouwen... Ook, waar heel veel vrouwen ook naartoe ja. komen. Ja, hartstikke leuk. Ja. Geweldig. Ja. Ja, dus, dus er gebeurt meer dan alleen de Stichting De ja, Absoluut, gelukkig maar. En uh, ja, in die zin zijn we dus in twee, 2004 ermee begonnen. En ik wil niet zeggen dat wij die trend hebben gezet. Maar goed, in ieder geval... Zijn uh, gaan zo, zo typisch vrouwelijk <laughs> van niet trots zijn op iets wat je hebt gedaan? Nou je wel, ik ben nou trots op, op overgang. En zeker ook op dit stuk, want het is echt ja, heel erg leuk voor iedereen. Ook voor jongeren zelfs, want die kunnen zich dus er ook heel erg in herkennen. We hebben uh, ook een aantal promo's gedaan in het voorjaar. En dan vroegen we aan het publiek... Uh, nou, hè, heb jij een verhaal over een ex of wie heeft er een ex? Nou, je merkt dat dat ook een groot gemene deler is. En zelfs uh, waren er kinderen van twaalf die hadden al een ex. Dus uh, die kwamen oh, daar ook oh, ronduit nou, nou vooruit. Oh, maar dat gaat wel heel ruim leggen, die definitie. <laughs> maar promo's voor een theaterstuk, leggen eens uit. Hoe doe je um, dat Nou, op het moment dat de theaterbrochure uitkomt... organiseren veel theaters een leuke avond voor een vaste publiek. En uh, die vragen dan uh, mensen die bij hun uh, dat komende seizoen komen spelen, om iets te doen, mm -hmm. om een soort voorschotje te geven. En wij gingen dan het gesprek aan met het publiek. Een we hadden ook een filmpje, we hadden ja. ook een filmpje oh. gemaakt, alvast met die types, en, en waardoor ze getriggerd, en dan kregen ze op een heel groot scherm te zien. En daarna zei ik als, als, als schrijfster ook van ja, ik zit nog, in, je kunt nog invloed uit op dit stuk. <lacht> Heb je nog een niet? idee of voor de plot? Die heeft nog een ja, mooi wraakverhaal. Ja. En komt daar dan dan dan dan ook wat uit? Ja, dat komt er Dat is hey, ook dan dan dan dan dan zelfs ook interesse. Je hebt welk deel, ja. Oh, nou, nou, nou kom maar kijken. Nee. Nee, dat kom op, nou een ook met pliefer, het water voor ja. de dokter. kom op. Nou, we hadden een mooi verhaal over iets met vis. Iets Laten we het daarbij houden. Ja. En degene die dat heeft ingebracht, weet hij ook dat het erin terecht is ja. gekomen? Als het goed is komen ze kijken, ja, ja, want wij gaan het daar spelen. Je wordt niet vermeld door oh, ja. het uitsrechtelijke afval. Nee. Nee. Nee. Vis, dankzij, et cetera. Ja. Ja. En welke stad is dat? Kapelle aan de IJssel was, ja, het. was het. Kapelle aan de, de IJssel. Oh, ja, de ka aan de IJssel? Ja, Kapelle aan de IJssel. Amélie, ik mis mijn vader zo. Zoiets, ja. nou, ja. De, de, Dat laten we over. Ja. Ja, overigens grappig. Ik het uh, spelen van oudere vrouwen. Ik moet even denken aan de familie Knots, heet die heiting. Wat, wat jij destijds voor de NCV op televisie hebt gebracht. Geschreven ja. ook. Met Marnix Kappers en uh, jan Simo Minkema. Ja. Daar speelde je wel. Een, een, ook een oudere dame al. Die tante Til. Drie ja. generaties. Ja. Dus, ja. Uh, zowel je, tante Til als de oma het, Knot. Ja, en, van... en het jonge meisje, ja. toen nog wel een ja. jaar of 19 ja. jaar. Ja. Maar vond je dat ook heel uh, leuk om te doen? Oudere vrouwen spelen? Of? Ja. Wat? Ik vind eigenlijk altijd elke rol leuk. Ik had ze ook alle vier willen spelen, eigenlijk. <laughs> nee, we hebben ze nee, af ook. moeten grijpen. Ja, ja. moest zo nodig iets ja. Die ja. moest zo nodig in ja. weinig kleding ja. over. jullie ja. hadden ook nog twee andere uh, dames erbij. Maar ja. die moesten vanwege allerlei uh, oorzaken moesten die afzeggen, toch? Nou, um, Marloes van der Heuvel ging in een andere voorstelling spelen. Dat werd in januari duidelijk. En uh, Marjolein Algera die, um, moest haar rol teruggeven... wegens privéomstandigheden, uh -huh. zeggen we dan heel netjes... Maar Gelukkig hebben wij Shura Retel en Jacqueline Kerkhoff hmm. uh, bereid gevonden om uh, met ons mee te spelen. En daar zijn we heel blij mee. We zijn een mooi kwartet, denk ik. Ja. We blikken een beetje vooruit op het komend jaar. Is dit het wat jullie gaan doen of gaan jullie nog meer doen het komend jaar? Um, als het goed is uh, gaan we ook nog in reprise. Dus we trekken het over de zomer heen. En dan gaan we het na april ook nog weer spelen vanaf september tot en met december. Oké, okay, wat doe je in de tussentijd? Uh, nou, dat is dan, ja. dan tennis. Tennissen wel eens. Oh, jullie tennissen? Nee, nog, wij zijn ook nog een soort bedrijfsact. Mm. Uh, met z'n drietjes, dames dubbel heten wij dan. <laughs> dat is even heel wat anders en dan dat komen een naam. in een bedrijf. Als je iets te vier hebt in een bedrijf, dan komen wij optraven en gaan dan op een hele brutale wijze een soort drie Gooise wijven uithangen. die, uh, ja, die inbreken in de. Uh, uh, in, oh, dat is zo'n vergaande van, van mannen met pakken en uh, ja. stropdasjes. En dan komen wij in tenniskleding binnen. En dan zijn wij op zoek naar de vierde persoon... die met ons mee wil tennissen. Want ja, dames dubbel, moet met, met z'n vieren. Ja, en, en dat, dat is voor, voor de teambeelding of iets dergelijks? Ja, dat nou? kan. Voor alles. Kan. Voor, oh, voor alles. Als, als een moeilijke boodschap. <lacht> slecht nieuws kunnen wij ook op een leuke oh, manier kunt slecht erin slaan. nieuwsgesprek staan. Gesprek ook erin ja. slaan. En die zullen <lacht> veel gevoerd worden, geloof ik, komend jaar. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, ja. ja. ja want uh, het, jij, je, je houdt er van ontzettend van om te improviseren. Uh, dat, dat is uh, je stil. Ja. Um, hier ligt het nu toch vast. Of wel, geef, geef je jezelf... De ruimte bij, in stuk dames, om... bij de dames bij de dan uh, gaan we echt op de improvisatie toe, ja. maar in het stuk zelf in Denk aan mij, ja. dan, dan, dan zijn wij dus uh, uh, ja dan zijn we echt uh, dan doen we echt wat er geschreven is, want ik ja, ben het is ook comedie, dus in die zin heb je heel veel met timing te maken, dus het is bijna als een soort symfonie, uh, ja dan heb je een bepaald ritme en daar moet je je gewoon aan houden, want anders Plaats je de grap of de, de, de mooie zin komt er dan niet goed tot z'n recht. En is dat een kwestie van heel, heel, goed, heel veel oefenen? Wat van... het een métier. Ja, ja, comediennes zijn, dat is echt. Comedie spelen is echt een apart vak. En dat timen en dat. Ja, er zijn, bepaalde wetten heeft dat ook. Een... Ja, noemen ze een wet? Soms som, in drieën. In drieën. In drieën. Pam, pam, pam, pam. En pallen ja. Dat is ook weer een soort tennis, hè? Dat is terugslaan, smash. Ah, je hebt <laughs> ja. twee mogelijkheden bij tennis, niet geen drie, toch? First service, second <laughs> ja. service. Oh, je, ja, je hebt hier niet voorbereid he, hey, voor het volgende gesprekken. Nee, ik hoor het nee. al. goed, ja. als er mensen zijn die denken... Goh, ik wil wel meer weten over Oh over ja, we deze gaan, gaan de website noemen. Ja, website ja. ja. ja. Denk aan ja. mij. Ik dacht 2012, het gaat heel anders beginnen, maar nee hoor. Nee, als je denkt, ik wil toch Want Daarom ligt het kaartje naast je. Nee, ja. denk aan mij. Maar die flyer die ligt overal die flyer. hier de, de ja. Ja, dus ja, die in de spetafies. Ja, dat is heel lekker Zeg het maar, waar is de eerste voorstelling? Uh, de eerste In Warmond uh, 7 januari. 9 januari in Wiegen. En daarna gaan we in de mooie Schouwburg in Gouda. Ja, dat is een hele mooie. Oh, dit, de ja, mooiste ja. Van, vind ik van Nederland. De mooiste moderne Schouwburg. Ja. Ja, nou, daar zal de directrice TV ermee zijn. Ja, ja. ja, ja, ja, ja prachtig. We mogen jullie terugkomen. Ja, heb je gezien op de flyer dat de, de prachtige wagen, de auto waar de dames op zitten, heeft als kenteken ook de Nel 2. Ja, dat is een fotoshoptie. Ja, heel subtiel. Ja, he? Echt, heel echt, echt ja. waar. Ja, goed zo. Goed, we spraken met Hetty. En de voorstelling Denk aan mij gaat dus op 11 januari in première in Gouda, in de Goudse, Goudse Schouwburg. En voor de volledige speellijst verwijzen we u graag naar www.denkaanmij.com. Ik nog het eens zeggen. Ja, nog een keer. Denk aan Twitteren mij. Twitteren jullie ook nog of is het heel, heel 2010? Ja, ja, ja, we zijn ja? net begonnen met Twitteren. Oh. Ja, ik moet nog even wennen. maar. Wat uh, was de eerste tweet? De eerste, nou, Ik heb dit jaar nog geen eerste tweet. Wel heb ik vorig jaar, vorig jaar dan alweer iedereen een heel. Prachtig wow. en inspirerend jaar 2011 Ziet. gewenst. Dit is de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Een vooruitblik op 2011. Aan tafel zit je hier 20 jaar oud, aanstormend uh, talent, zo word je dan uh, genoemd. Karshu Dunmet. Goedemiddag is het al. Dus. Ja, Aan, aanstormend talent. Je bent begonnen met optreden in het restaurant uh, van je vader. Wat voor restaurant was dat? Is dat? Is dat? Of, ja, ja, sorry. Het ja, speelde spreekt, nog de steeds. Ik pleine... was er gisteren oh, nog. Gaat het een zijn doen straks, of niet? Nee. Nee. <laughs> uh, uh, kilim in uh, de pijp in uh, zijn tuurbaan. Ja. En uh, loopt het goed? Ja, het loopt heel goed. Is het nog beter sinds jij erop treedt? Moet je aan mijn vader vragen. <laughs> <laughs> en van een restaurant naar de beroemde Carnegie Hall? Heb dat, is ik nou ja. aan dat is een kleine overgang. Nou, het ja, was een hele grote overgang. Ja, ja, en, uh, ja dat, was, dat was heel gek. Ja, ja, dat om lijkt me daar in één keer zo te staan. Maar hoe, kom je daar, hoe kom je daar terecht? Nou, ik ben een keer gevraagd om in concertgebouw op te treden. Uh, toen ik 16 was. Wacht en, even, hoor, uh, dat, vind ik, dat vind ik al een hele stap. Want uh, dat was door iemand nee, die, die ik in, daar... het, in het restaurant was? Nee, dan moet nog vertellen dat ik daarvoor nog op school had gezeten in Rhode Island. Ik heb daar in een koor gezeten, klassieke muziek. Okay. En um, de Amerikaanse ambassade had me een scholarship gegeven. En vandaar vroegen ze me of ik toen op wilde treden in concertgebouw. Vandaar vroegen ze of ik wilde spelen in Carnegie Hall, kleine zaal. Yep. In 2009 was het de grote zaal met 120-man orkest. Wow. Dat is okay. echt heel leuk. Ja. Ja. Dat is pas echt fantastisch. Hé, hey, ging het goed? Het ging heel goed. Ja, ze ja, ging super. uit het dak? Ja, echt. Ja? ja, Al die Amerikanen, oh, you're amazing. <laughs> <laughs> ik hoor het zitten. Ja. Zo leuk. <laughs> ja. En hoe zit het met de bekendheid in Turkije? Want... Um, nou, Turkije is natuurlijk een heel groot land. En ik heb uh, daar uh, in juli mijn eerste tour gehad. Mm -hmm. Het was helemaal te gek, maar ja, de meeste mensen kennen je nog niet. Ik denk dat ik daar echt een tijdje moet gaan wonen. En echt uh, ja, heel erg daar mijn best moet gaan doen. Wil je daar ook bekend worden? Ja. Ja, zeker. Het, het, ja, ik maak ook Turkse muziek, dus het is hartstikke leuk. En uh, de eerste paar dagen van de tour, we stonden op uh, Taksim. Dat is echt de Dam van Istanbul. En ja, ja echt de mensen die langsliepen, een paar duizend man, die staan al stil. En dan ben jij de enige met jouw band die daar mag gaan staan. Dat was echt gek. Ja. Ja. Hey, en Amerika, want het concert is daar geweest. Ja. Nog meer concerten in de planning? Um, nee, nu niet. Ik uh, wil er wel gaan schrijven. En ik ga, uh, in de zomer ga ik zelf lesgeven in uh, Connecticut hmm. Ja. En je hebt een aldoorlaat, als ja. een CD, ja. zeggen ze zeg me tegenwoordig. Cd, ja. Oh, je hebt hem ook al bij je. Ja. Is dat gewoon dat iedereen al het werk meeneemt? Ja, nee. Als ja, jij ik, hebt er meer verstand ja, mee. hebt, ja, gaat, je gaat je het wel? zo. Ja, het zo. bergen ga ik mee Oké. Okay. Elke week hier. Ja, ja nee, dat zijn vertel. Mooi, album. Ja, in februari had ik mijn eerste uh, eigen concert uh, met echt mijn eigen band. Negen man, zelf voor geschreven allemaal. En, en muziekgebouwd Ei. En toen dacht ik, nou laten we het live opnemen. dat klonk uiteindelijk heel goed. En toen uh, hebben we het al uitgebracht. Ja, in eigen beheer of bij een platenmaatschappij? Nee, eigen beheer. En wordt het een beetje goed voorkomen? Is er een vraag naar? Ja, het gaat heel goed. Ja? Ja. Je, je smaalt helemaal. Ja, tuurlijk. het oor, oor. Ja, het is mijn baby. Dus, uh, <laughs> ja. Ja. Het lijkt een beetje alsof je denkt, van, nou, wat mij nou allemaal overkomt, zo, zo zit je er een beetje bij. Ja, ik heb er nooit over gedroomd. Ik wilde altijd uh, op deskundige worden of iets. Richting mijn ouders, mijn moeder is onderwijskundige, mijn vader is jongerenwerker. En dat uh, boeide mij meer. Maar ja, ik ben er eigenlijk een beetje ingestroomd. En het is nu toch wel... Ja, de werkelijkheid die uitkomt. Ja. Hé, hey, wat ga je zingen voor ons? Uh, ik was in maart was ik, uh, in Suriname. Ik heb daar een paar optredens gegeven. Je komt echt overal. Won. Nou ja, dat was wel erg leuk ja. in Suriname. Maar. En uh, ik had daar een uh, persconferentie. En uh, ja, zoals altijd, ook nu, ben ik altijd de jongste. En uh, ja, ik verveelde me een beetje. En uh, ben toen achter piano gaan zitten. En toen heb ik het nummer Summer Reese geschreven. Oké, okay. en ja. dat ga je nu spelen? Ja. Nou, ga naar de piano. Dat is ongeveer uh, 10 meter uh, lopen. Ik overdrijf een <lacht> klein beetje hoor. Maar dan weet u dat we de tijd eventjes vol kletsen totdat het je zover bent. Busig, ben hè? Ja. Geef hem een fanjetje. Oké. Okay. flowers shine a language i see birds sing a song when i try to speak drink and for him to crawl drops out on time in my drink filled with gin. Het staat met summer breeze. En het werd hier in de dus ook spontaan een graad of tien warmer. En is nou over een kwartiertje horen waar nog een keer. Goed, het is tijd, want Ewaard Jong heeft ook mee zitten te genieten. Voor het nieuwsoverzicht de NOS. Radio 1. Het NOS journaal een recordaantal mensen heeft in Scheveningen aan de nieuwjaarsduik meegedaan. Meer dan 10.000 enthousiastelingen plonsten door het zeewater. Dat waren nou 2000 meer dan het record van vorig jaar in Scheveningen. En er waren nog 63 andere nieuwjaarsduiken. In totaal gingen in Nederland 27.000 mensen het water in.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 In Alexandrië in het noorden van Egypte zijn bij een zelfmoordaanslag op een kerk 21 doden gevallen. Vannacht blies iemand zichzelf op bij de Koptische kerk toen Egyptische christenen na een nieuwjaarsdienst naar buiten gingen. Na de aanslag ontstonden ongeregeldheden. En dat is het nieuws op dit moment. Nou, dat is mooi. Dankjewel. Ewout. Ewout de Jong was dat. Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Nieuwe kansen ook voor ondernemers. Want met het nieuwe belastingplan 2011, dat afgelopen jaar nog op de valreep werd ingevoerd, wil de overheid vooral ook ondernemerschap stimuleren. Wat betekent dat nou eigenlijk voor 2011? We gaan erover praten hier bij de nieuwjaarsreceptie in Amsterdam. Met Willem Overbos van MKB Service Desk. Goeie Service Desk deck. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg Hans en ik willen graag voor onszelf beginnen. Wat moeten wij doen en waarom moeten wij dat doen in 2011? Ja, natuurlijk een prachtig moment om weer zelf te beginnen. Het is kredietcrisis. Yeah. De markt is in een diep dal. Dus je moet nu beginnen. Uh, het kan alleen maar beter worden. Ja, hoezo? er zijn alleen maar mensen die natuurlijk in de kerstvakantie hebben... zitten nadenken over dat moment wat er aan zit te komen. 2011 is begonnen. Uh, ik denk dat dit het moment is uh, om die droom te ik, verwezenlijken. Ik snap dat nooit. Hè? Want dan, dan zeggen mensen van ja, maar uh, slechter kan het niet. Maar het is toch heel slecht? Hoe kom ik aan geld? Waar, waar ligt mijn uitdaging? Ja, maar de bank ziet, de bank ziet het principe aankomen. Nou, je, je denkt nu meteen in, in angsten... En in in beperkingen. Oh, dat, dat moet is je is natuurlijk heel niet heel doen. Ja, een ondernemer die denkt juist in kansen. En ik denk dat... Zo, 2010 is dit. Ja, ja, ja. Ja. Je moet de kansen pakken. Je moet juist in, uh, die, die angsten die natuurlijk heel veel ondernemers, of die heel startende ondernemers hebben, of mensen die een idee hebben. Want daar begint het vaak. Je hebt een droom, je hebt een idee. Je wil wat gaan doen. Je hebt het kip heb met de gouden eieren gevonden. Uh -huh. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat je uh, door die angsten heen denkt. Hè? Dat, je, dat je gaat zorgen dat geld geen beperking is, maar juist... Ja, uh, maar is het idee dat je eerst het idee van hebt van de, die kip met de gouden eier... en dan pas begint met ondernemen? Of ga je eerst ondernemen en dan ga je eens even nadenken van... wat ga ik eigenlijk doen? Dat nou ja, is vaak wel een droom. Veel mensen die, die voor zichzelf beginnen hebben natuurlijk een idee... of hebben ja. een droom. Het is absoluut geen voorwaarde, want ik denk dat het ondernemerschap... aan zich is natuurlijk ook een levenswijze. Je, mm. je, je kiest ook voor om ondernemer te worden en om zelf voor eigen rekening risico, je geld te verdienen. En ja, ja, nee, iedereen is er te knikken. Ja, nou ja, wij, wij zijn natuurlijk met, uh, met de NEL ook uh, het culturele ondernemerschap ingesprongen. En uh, ik kan het geheel onderschrijven. Ik bedoel, in, in die zin, uh, het is hartstikke leuk... Om vanuit je eigen club uh, dat te doen. En uh, het is natuurlijk ook heel pittig. Het is absoluut ja. pittig. Je komt echt heel veel problemen tegen. Maar op het moment dat dingen lukken, dan is het spring je ja. ja, dan spring maar, je echt. Uh, maar dan, je maar, maar, maar dan kijk je natuurlijk ook naar het belastingplan. Elk jaar, trouwens wordt er zo'n belastingplan ingevoerd. Uh, wat is het meest nadelige voor jullie? Dan ga ik zo vragen waarom dat het goede dan is. Ja, goed is. Die, ja, die BTW. Die BTW. Ja, Acht die BTW, ja, BTW ja. houden. Ja, ja. Oh, okay. ja, nee, nee, gelukkig is het, er niet zin is het zin in die zin. Heb weer zo negatief gedacht, hoor ik daar. Ja, nee, nee. Het is in feite wel heel prettig dat het. Nu ik ga er helemaal van stotteren, zo boos word ik ervan. Uh, dat het is uitgesteld, uh, het invoeren van die van verhoging tot juli. Mm -hmm. Maar desalniettemin is het nog steeds heel schadelijk. Het feit dat het concurrentievervalsend werkt. En dan gaat Willem uitleggen waarom het hartstikke goed ook is. En welke kansen er ja. zijn die je kan grijpen. Positief, Willem. Positief. Um, ik ga eventjes niet helemaal in op het theatervak... want dan word ik een soort van stand-up comedian. Nee, dat comedian. hoeft niet. Trek het wat breder. Ja, maar er zijn zo, natuurlijk zo. wel kansen. Ik denk dat, dat de btw-tarieven uh, niet alleen een beperking zijn... voor die creativiteit. Die creativiteit die is er natuurlijk toch. En ik denk dat dat voor heel veel ondernemers... Creativiteit ook een basisingrediënt is om te, om te starten en starten, om dat idee of die droom die je hebt om te zetten in een in een plan en dan vooral lef tonen om het te gaan doen. Nee. Ga op die bühne. Ik vind helemaal onzin. Ga op die bühne staan. <laughs> nee, kijk. Nou, waarom Mevrouw het, het, het die, die BTW komt alleen maar voor rekening van de consument. In dit ja. geval de, de de de mensen die de kaart het kaart kopen. De, de gewoon iedereen in Nederland die naar theater wil een voorstelling willen zien en die kan dat niet. Niet, uh, nog eens de BTW terug erover vragen. Dus zo'n ding is het niet. Het is gewoon, er komt 100% moeten ze daarvoor meer geld betalen. Dus maar dat is in de creatieve niet. sector en zo. We hebben het natuurlijk een beetje over ondernemerschap. Waarom doe je het? Een voorstelling maken omdat je wil mensen hem komen zien. Ja. In dit geval is het dus veel ja. duurder om het te komen kijken. Daar dus kan ik geen mooi verhaal uit nee, maken. Nee, nou maar Laat, goed, anders blijven we vastzitten in, de, ja, in, laten in deze Laten we de discussie. sector een beetje verdwijnen. Maar Willem, uh, even op, uh, iets breder over het belastingplan. Want is de overheid verder wel uh, richting beginnende ondernemers uh, positief? En, en, en is het, uh, wordt er een klimaat geschapen waar je wat aan hebt? Ja, laten we even die sprong maken. Uh, in het belastingplan 2011 stimuleert de overheid... Eh, ondernemerschap, er zijn stimuleringsmaatregelen genomen. De overheid zorgt ervoor bijvoorbeeld dat je als ondernemer wel eh, borgstelling kan krijgen. Dus de overheid gaat borg staan als je financiering wil hebben op een goed plan. Kortom, er zijn eh, naast eh, regelingen ja, van de overheid... Dat is ook wel nodig, want die banken verstrekken het geld niet meer. Nee, dus daarom staat die overheid ook garant. Eh, maar geld is niet altijd een eh, beperking op je droom, ook daar weer... Uh, Zorg er nou gewoon voor dat je idee gaat testen in de markt. Een idee testen in de markt is okay. niet zo moeilijk nou, maar dan als ben dat ik blij. Oké, okay, testen in de markt. Ja. Uh, afgelopen jaar zijn er ook heel veel ondernemers begonnen. Ja. Hoeveel procent slaagt er nou eigenlijk al als ondernemer? In de eerste vijf jaar valt inderdaad meer dan 50 procent af. Maar het, het positieve hier is ook weer dat in 2009... ik geloof iets van 7.000 of 8.000 bedrijven failliet gingen. In 2010 zijn dat alweer een stuk minder, 6.000. Je zit nog niet op het ja, niveau voor de crisis. Maar hoe komt dat? Waarom, waarom vallen bedrijven om? Is dat ja, Ik denk nog slecht doordacht. Een, een onzorgvuldige voorbereiding. Doorzetten is natuurlijk ook heel belangrijk als ondernemer. Ik bedoel, hè, als je eenmaal op die bühne staat. en je hebt die theaterproductie gedaan. dan nou, moet je die zaal wel voltrekken. Dat betekent toch dat je gewoon een goed product of een goede dienst moet hebben. Uh -huh. uh, dat geldt natuurlijk voor ondernemerschap in het algemeen. Dat de markt bepaalt uiteindelijk. hoe goed jij van tevoren hebt nagedacht over dat plan, of jij voldoende hebt geluisterd naar de klanten en of jij trends en ontwikkelingen goed hebt ingeschat. Maar hoe kan het dan dat er minder afgelopen jaar failliet zijn gegaan, heeft dat ook met de markt te maken, gewoon waarschijnlijk omdat er minder bedrijven waren? De shake-out was in 2009, ja, daarom. als dat is zo'n krachtterm dat iedereen gebruikt. Ja, ik snap gebruikt. in dit geval wel wat het Engels betekent. Ja. <laughs> de ja, crisis. De, de crisis, inderdaad. Ja, maar genoeg over die crisis. Ik denk inderdaad dat 2011, hup, begin, hij rijmt nog, 2011, ja. begin voor beginvoorjezelf.nl. Ja. Ik zie je maar voor ja. <laughs> Is dat geneugd? Claimen, claimen. Ja. Dat Heb ik al gedaan vanmorgen. Oh, ja. oh. Dat is ondernemerschap, hè. Ja. Ja, ja, ja. Hey, In welke sector moeten wij gaan ondernemen? Waar, waar liggen de kansen? Um, er zijn natuurlijk een aantal regels die veranderen. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld kantonrechter. Uh, daar mag je als jurist, mocht je tot 8.000 euro procederen. Dat uh, mag vanaf juli tot 35.000 euro. Dat betekent dat in de, in de juridische sector. Waar heel veel zelfstandig ondernemers gevestigd zijn. Oh, daar zijn. kun je ook gewoon zelfstandig ondernemer ja, zijn. Ja, ja als ja, jurist okay. kan dat. Ja. Ja? Uh, dus dat, dat biedt kansen ten opzichte van de advocatuur. Jullie hadden hier al aan tafel zitten. Hè, veranderende marktomstandigheden. De verzekeringsmarkt is aan het veranderen. Uh, nieuwe wetten zorgen ervoor dat daar vroeger... heel veel op basis van provisiegeld werd verdiend. Ja, maar al die tussenpersonen gaan er tussenuit. Dus daar uh, Precies, dus is die markt geen groot mee te verdienen. Nee, wel als je een ander businessmodel weet neer te zetten. Er zijn nu websites, dus kies een internet. Een uh, de vergelijkingssites, daar, vergelijking daar zit het in. Sites, sites waar je een verzekering Als We de toneelvoorstellingen gaan vergelijken. Ja, ja, tegen dat is voor jou misschien een lucht. Ja, dat is leuk, we ja, is zijn is goed. <laughs> <Ja>. <laughs> zit markt in. Internet in, in kansen. Ik ga hem straks even <laughs> weer vastleggen overwachten. Ja. Ja. Internet biedt heel veel kansen. Maar toch even de negatieve kant vind ik ook altijd leuk. Welke richting moeten we vooral niet Top. Nou, ik denk dat als je nu makelaar wordt, dan krijg je een zwaar. Ja. <laughs> die hebben we al gehad, dus die koppelen we maar even in. Het toneel moet je ook niet op, volgens mij, de culturele sector, nee? Ja, dat heeft vooral met die btw te maken, ja, geloof ik. Er zijn voldoende flauw. creatieve dingen. maar wat verder? Makelaar niet? Nog andere? De bouw. Eh, als je de, de econoom ja. moet geloven, blijft dat vooral nog heel moeilijk. Eh, ik denk dat dat twee van de belangrijkste sectoren zijn die je, die je niet in moet. En als ik zelfstandig word, moet ik dan ZZP'er worden? Nou, er zijn er zo'n 700.000 in zelfs Nederland, zelfstandigen zonder personeel of ondernemers zonder personeel. Er zijn ontzettend veel mensen die naast hun baan part-time gaan ondernemen en voorzichtig die stap naar ondernemerschap maken. Dat is ook een stukje zekerheid behouden in, in een salaris, wat natuurlijk een prima manier is om dat risico af te dekken. Uh, dus het is wel degelijk een trend dat, dat arbeid steeds flexibeler wordt ingezet. En waarschijnlijk zitten jullie hier zelf ook als zelfstandigen aan tafel. Nou, nee hoor, nee. ik ben gewoon een loonslaaf. <laughs> <Okay. laughs> Nou, er zitten zit dan veel zelfstandigen aan tafel. Ja, maar dus het is wel een, een tip, goed. Maar ja, ja. Ik, ik hoorde trouwens laatst iemand die zei, ik ben ZZP'er, ZO. Een ZZP'er zonder, zonder opdracht, opdrachten. He? Ja. <laughs> dat heb je daar nou ook weer. Daar heb je er ook een boel van geloof ik. Ja. ZG zonder geld, dat kan eigenlijk dat. Ja, ja. Hey, Heb je nog goede voornemens eigenlijk, zelf? Ja, ik wilde uh, dit jaar vooral privé-werkbalans. Ik merk toch dat, uh, dat met al die internet-hype en Twitter en LinkedIn en, en vooral he, daar heel druk mee zijn. Daar gaat heel veel tijd in zitten. Daar ja. gaat heel veel tijd in zitten. En überhaupt in ondernemen, dat kunnen jullie denk ik baan. gaat heel veel tijd zitten. Nou, met een gezin, uh, drie kinderen, betekent toch dat je die balans goed moet en wil houden. Hm. Dus dat is een, een, een iets wat ik vorig jaar heb ingezet en wat ik heel graag wil doorzetten. Dus tijd nemen om daar uh, meer aandacht aan te besteden, op een structurele manier. Ja, wat voor je weet, word je een ex en een belandje ja, je in de steun. De... De... Nou, ja, dat ja. wil je zo uh, precies, dat wil je niet. En daarnaast uh, ja, professionalisering van MKB Service Desk. We zijn een hard groeiende organisatie. En dat betekent dat je ja, als ondernemer ook moet, uh, moet veranderen. En uh, daar wil ik ook uh, veel aandacht aan besteden dit okay. jaar. Nou, veel succes ermee. Dank, Dank je wel. Willem Overbos was dat van MKB Service Desk. We hebben een uh, drietal stand-up comedians van het uh, Comedy Café hier in Amsterdam gevraagd om uh, vanmiddag een odias 2011 te houden. Ja, 2011. Een terugblik dus op een jaar dat nog moet gaan komen. De tweede stand-upper staat er klaar voor. Hier is Frits Duro. Dankjewel, goedemiddag. Hallo. Bedankt. 2011 alweer wat gaat de tijd hard. Het is echt voorbij gevlogen. Ik weet nog als de dag van gisteren dat het 2010 was. 2011 was het jaar waarin we zagen waar de bezuinigingen toe hebben geleden. Niet alleen in de kunst en in de cultuur, maar we zagen dat ook terug, de bezuinigingen, in het terrorisme. In 2011 was er de aanslag op Amsterdam Centraal. En wie herinnert zich niet de beelden van CNN, van twee terroristen die een aanslag pleegden op Amsterdam CS... door heel hard met een waterfiets tegen de pont aan te varen... waar ze allebei een papieren zakje opliezen en dat tegelijkertijd kapot klappen. De aanslag werd opgeëist, maar ook daar zag men de bezuinigingen terug in de videoboodschap... Niet langer een overtuigende terrorist met een baard... maar een stotterende b acteur met een plaksnor. Met een mededeling aan het einde van de video. Deze aanslag werd mede mogelijk gemaakt door Willems Waterfietsenverhuur... en feeswinkel Joops knalvuif voor al uw baarden en snorren. <lacht> het grootste nieuws van 2011 was natuurlijk de troonopvolging. Maar wat een verrassing dat niet onze kroonprins Willem-Alexander... de troonopvolging was, maar prinses Amalia... Dat leek de Rijksvoorlichtingsdienst toch beter voor het imago van Nederland. En dat heeft nogal wat veranderingen meegebracht. De hele gouden koets is omgesmolten tot een groot gouden barbiehuis... en nu rijdt de koninklijke familie rond in een Salomroorse speelgoedkoets van Mattel. Amalia zit als koningin achterin en vraagt bij elke bocht... zijn we er al? Zijn we er nou al? Een prachtige troonreden was het ook dat jaar. En dat deed Amalia toch goed voor de eerste keer. Goddig. ook die eigen inbreng over kavia's en hoe oud ze kunnen worden. <lacht> en ook wel weer leuk dat iedere bezoekende afloop werd thuisgebracht en een zakje snoep meekreeg. <lacht> en voor de troonreden werd dit jaar de ridderzaal niet gebruikt. Amalia mocht het zeggen en zo kwam het dat alle uitgenodigden tot hun knieën in het water stonden in het kinderbad... terwijl Amalia op de duikplank zat en de troonrede aan het voorlezen was. Dat was niet echt wat alle aanwezigen gedacht hadden toen er in de uitnodiging stond. We verklappen nog niet wat we gaan doen, maar neem je zwemkleding mee. Ja. En Willem-Alexander als vader natuurlijk helemaal in zijn element. Watermanagement to the fullest. Ja. Kwam hij daar in zo'n lookie zwembroek met een emmertje en een waterbolentje aanzetten. En ging hij fijn spelen in een hoekje. Je had eigenlijk geen kind aan hem. Vervelend was wel dat hij de troonreden van zijn dochter verstoorde... Door om de vijf minuten heel hard te schreeuwen wanneer nu eindelijk de pannenkoeken werden opgediend. Er is veel te veel gebeurd in 2011 om zo in drie minuutjes te samen te vatten. Denk maar eens aan de oeuvreprijs van Mimi Kok, het overlijden van Bassi van Adriaan en de indoor Elfstedentocht. Ik moet het helaas hierbij laten en wens vanaf deze plek iedereen veel geluk en bijzij toe in het nieuwe jaar. Frits de Roo was dat van het Comedy Café in Amsterdam. Ik vind het leuk als mensen ook om hun eigen grappen gaan lachen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is heel aanstekelijk. Goed, dan gaan we nu de smet weer even ombouwen tot het Carnegie Hall. Hier is ze wederom aan de piano. Casu, de Mes. En wat ga je spelen? Mistress. Mistress. Ja, maar mag ik daarvoor nog iedereen even een gelukkig nieuwjaar wensen? Tuurlijk, ja? altijd. Vanuit nog. Sing De mes met Mistress. het eerste nummer van haar prachtige CD. Bent u in de buurt, komt u even langs aan de plantage Middelland 4 in Amsterdam. Want na drie uur gaat ze nog een nummer spelen. Ja, ja er staan geen rijen voor de deur, dus u kunt gewoon naar binnen. We gaan het uh, hebben over de sport van uh, vandaag. Uh, van vandaag, nou ja, van het komend jaar. Richard Krajicek is en blijft de enige Nederlandse tennisser die een Grand Slam won. In 1996 won hij op het heilige gras van Wimbledon. Martin van Kerk was er in 2003 op Roland Garros nog dichtbij met een finale plaats... Maar Daarna zijn er weinig grote successen meer behaald. Wie weet komt daar in 2011 verandering in. Marcella Meske is aanwezig hier. Goedemiddag. Hallo. Wie gaat er van de, de Nederlanders Ronald Carls winnen? Of Wimbledon? Of um, Amerika? Of Down Under Down? Glazenbol op tafel? Vertel. Ja, ik denk dat dat wel heel uh, positief is. Um, kijk, we hebben natuurlijk leuke, een leuke nieuwe generatie komt eraan. Maar om te zeggen Grand Slam winnaars, dat is toch wel <coughs> zo bijzonder... wat Richard Krejcik heeft gedaan... Ja, daar, daar moet je denk ik nog 50 jaar op wachten voordat nee, zoiets uh, zo gebeurt. Nog 50 jaar? Ja, dat zou zo maar toch, kunnen. Topokker Okker daarvoor ook, die, uh, nou, die was de halve finale ongeveer. Maar waar, we, we Betty hebben we al... Steuven, 1973, wimmelde een finale. Nou ja, het kan toch? Het kan, zeker. Optimistisch, zeker. het is de eerste dag van het jaar, ja, ja, ja, ja. Ja. maar ja, ik heb de economie ook gehoord. Het is ook <laughs> een beetje pessimistisch. Dus, <laughs> zeg, laten we de talent eens eventjes langs gaan. Timo, Timo de Bakker. Ja. Uh, Doet groot, het erg goed. Groot talent. Daar kan nog veel meer uitkomen dit jaar. Daar gaan we veel van uh, zien. Ja. ja je, je kan zien, uh, 2010 is een soort van uh, ja, inzet geweest... voor nieuw succes, denk ik, voor het Nederlands tennis. En ja, Timo de Bakker is toch opgestaan als uh, ja, de jonge man... want ja, hij is pas 22, die uh, ja, de leiderstrui heeft aangetrokken... en uh, een grote stap heeft gemaakt. Uh, vooral mentaal, want ja, het talent had hij altijd al. Had hij op zijn 17e, zijn 18e. Als, als, je, als uh, die had zeker goed ook. In het jeugdtoernooi van Wimbledon kan ik me herinneren. Wereldkampioen bij Precies. de junioren. Won alles op zijn sloffen. Uh -huh. Maar ja, zo is het vaak. Met talent als het te makkelijk gaat, dat kan je beter niet hebben. Hoe, nee. hoe moeilijker je het hebt als je jong bent, hoe harder je moet werken. Uiteindelijk, hoe sterker je wordt in de kop. En ja, daar, gaat het, daar gaat het om, wil je die echte grote resultaten Echt, neerzetten. Je, moet vooral je, je mental coach is bijna belangrijker dan iemand die aan je conditie werkt. Nou, mental coach is nog niet heel erg ingevoerd. Maar ja, het is een individuele sport. Het is toch weer heel wat anders dan een teamsport. Hè. Als je voetballen hebt of uh, een andere teamsport... Je, je kan je als je een slechte dag hebt altijd een beetje verbergen. Het team kan toch goed spelen. Hè. Je kan je een beetje verbergen achter de anderen. Je kan er soms zelfs de kantjes van aflopen... Maar dat kan in een individuele sport niet. De uh, scoreboard counts. Het, het, het, het resultaat, ja win or lose. En, en dat is het. En je wordt gewoon keer op keer, iedere minuut van de dag geconfronteerd... met je eigen kunnen. Dus het, het, het komt heel erg aan op je mentaliteit. Is nou, het niet veranderd uh, dan uh, dit jaar? Is hij een begeleidingsteam? Heeft hij andere mensen om zich heen verzameld? Hij heeft sowieso een, een, een belangrijke knop omgezet. Hij heeft zijn begeleidingsteam ook veranderd. Um, hij is um, ja, bijvoorbeeld met de, de oude conditietrainer van Andre Agassi. Nou, die naam die zal de meeste mensen wel wel zeggen. Daar is hij mee gaan werken. Dan Aha. gaat hij naar Las Vegas, hè, in de hitte, de woestijn. Uh, uh, daar gaat hij in een krachthonk zitten, wat uh, die Jill Reese, uh, zo heet die man, uh, daar ooit heeft gebouwd voor Andre Agassi. Daar staan de acht Grand Slam trofeeën van uh, deze Amerikaan. Ah. Ja, ja. Uh, die staan daar op een plankje als hij daar op een push-up bank ligt. Wat uh, uh, zie die ze? 20, 30, 30 kilo uit. te hebben. <laughs> Dus ja, dan word je wel extra geïnspireerd. Ja, ja. En, um, en dan zegt hij er ook nog wat bij, van dit moet je winnen... of dit nou, kan je nooit bereiken, nou, of het zit er zo in. Het, het, het, het is een beest, als je hem ziet, is het een beest. Hij, hij, hij, hij is een bodybuilder, hij was ook de, de, de beveiliger van Agassi. Een, een motivator, een prachtige man om inspiratie uit te putten. En als je dus daar je vertrouwen in weet te leggen... en, en je gaat luisteren naar dit soort mensen die mm -hmm. jou verder kunnen helpen... en dat heeft Timo de Bakker gedaan. Maar staat er dan... Gaat ga die man dan ook mee naar de wedstrijd? Nee, anders, kijk, dit, dit, weer dit is weer een fysiek aspect. Kijk, uh -huh. Tennis is een gecompliceerde sport. Je hebt technisch aspecten. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je moet een voorhand en een backhand kunnen slaan. Je moet, die, die slag moet er goed uitzien. Maar ja, dan gaat het verder. Hoe ziet je spel eruit? Wat is de tactiek? Hoe sterk ben je? Timo de Bakker was niet zo sterk. Spillenbeentjes, heel dun. Conditietraining had, je, had die bloedje hekel aan. Ja, dat hoort er toch bij. Het is een combinatie van factoren. Uh, dus uiteindelijk uh, is dat uh, ja, het, het, het uh, inzicht geweest dat Timo de Bakker heeft gekregen. Ik moet op alle fronten moet ik nu echt gaan werken en mijn best gaan doen. En daar moet ik mensen om me heen verzamelen. Een goed professioneel team. Yeah. Ja. Ja, en daar is hij mee de goede richting uh, in geslagen. Voor dat is Timo uh, voor het komend jaar. Dan. Wellicht dat hij... Uh, mooie dingen uitkomen. Dan hebben we natuurlijk ook nog: we hebben Robin Haase en we hebben Thomas Schorel. Ik zal moet ik het uitspreken. He? Ik mag niet Schorel zeggen. Schorel. Nee, Schorel. Nee, anders op de boos. Ja. Ja. Ja. <laughs> Grote talenten, wat kunnen we daarvan verwachten dit jaar? Breken ze echt door of blijft dat een. Nou, Robin Haase is natuurlijk al een naam. We hebben dit ja. jaar op het van Wimbledon een prachtige vijfzetter zien spelen. Weliswaar verliezen van Nadal. Ja, ja, de man ja. van het seizoen. Verliezen er ook wel eens van. Maar, uh, hij staat uh, in de top 65 van de wereld. Hij ja. is weer terug naar een lange, uh, slepende knieblessure. Um, die gaat nog zeker aanhaken. Die Timo en Robin, dat zijn toch wel de leiders. Die Thomas Chorel is een hele gekke vent. Die is 2 meter 2. Nou, ik zou je zeggen, geef jezelf een tennisreket als je boven de 2 meter bent. Dan is het niet zo makkelijk om korte ballen te halen of om te lopen. Dus dat is uh, heel bijzonder als je zo groot bent. En uh, ja, dat heeft hij tot een soort wapen gemaakt. Uh, hij is linkshandig ook nog. Geweldige service, uh, hele gevaarlijke slagen. Ja, speelt natuurlijk een beetje het spelletje alles of niets. Mm -hmm. uh, maar als je twee meter twee bent, dan, dan, uh, ja, dan kijk je bijna op iedereen, op al je tegenstanders neer. Dus als hij dat verder weet uit te bouwen... hij staat nu rond 150 op de wereldranglijst, is jong... heeft dit jaar een beetje zijn eerste stappen gezet... kunnen we nog heel veel plezier van deze jongen gaan beleven. Dus wie weet, onthoud die naam, hij is nog niet zo bekend. Thomas Schorrel komt dat... uit de Belmer. Uit, uit de Amsterdam, Belmer hier, oké. Okay, nou. hey, en dan bij, bij de vrouwen, Michela Krajitschek en Arantja Rus. Um, dat zijn op zich, worden die al jaren genoemd als talenten... Uh, maar op een of andere manier komt het er nog net niet uit... Nee, de, de, de vooruitgang is een beetje tot stilstand gekomen. Ze staan alle twee zo rond de 140 op de wereldranglijst. Dan sta je net niet hoog genoeg om bij de Grand Slams mee te doen? Moet je kwalificatie spelen? Ja, dat is, dan hoor je er net niet bij. Maar goed, Michaela Krajtjeck heeft 30 gestaan. Hij heeft kwartfinale Wimmelen gehaald. Maar ja, dat is alweer drie jaar geleden. Dus daar zijn wat probleempjes gaan opspelen. Zit dat je dan ook in de weg? Om uh, te dat zit haar in de weg. Zij was natuurlijk op haar 16 al aan de top. En ineens, ja, nu is ze... Ze is vrouw geworden. Nou, dat wil nogal wat zeggen als je van jong meisje van junior de wereldtop haalt. En ineens ja spelen er ook andere dingen mee, ook naast de baan. Je wordt vrouwder. Ze is 22, ze is zelfstandig geworden. Uh, ze is naar Amerika gegaan, ze is, ze is daar gaan wonen. Ze heeft zich een beetje losgemaakt van de vader... Uh, die natuurlijk een enorme claim als coach hmm. op haar had. Dus ja, dat zijn best dingen die meespelen. En uh, dat, dat heeft haar tennis op dat moment niet zoveel goed gedaan. Ze is nu weer op de goede weg, ze komt weer terug. Uh, maar het zal knokker worden om die 30ste punt plaats weer te halen. Anja Rus is weer wat jonger. Uh, die maakt stapjes, alleen het is nog niet in de resultaten te zien. Dus ja, het blijft een beetje sukkelen nog bij uh, het vrouwentennis in Nederland. Uh, maar de dames hebben zeker talent genoeg om daar nog wat van te maken. En als je kijkt gewoon uh, naar uh, de toekomst, ben je dan eigenlijk positief gestemd? Ook wat daaronder verder nog zit? Ja, bij de, bij de vrouwen. We hebben bijvoorbeeld een 14-jarig talent. die de Vrome. Nou, die behoort al bij de allerbeste in de wereld onder 18 jaar. He, dat, dat, dat was in de tijd van Martina Hinges. Die was 12. Toen won ze alle Grand Slam jeugdtoernooi tot 18. Dat was een speciaal talent. Ja, Dit meisje is heel goed. Toch? Ja, Martina Inges is heel goed mee afgelopen. Uh, nou, o, Jij doet op weer wat andere dingen. Een, een dopingschandaaltje. Oh. Een, oh. Goed, oké. Okay. Mevrouw, hebben we het niet over. Ga verder. <laughs> uh, um, nee, dus daarachter zit nogal wat. Maar goed, als je 14 jaar bent, dat is nog zo piep, dat is nog zo jong. Dan, uh, dan kan je beter niet te veel. Die kan je beter in alle rust laten. Uh, tot volwassen. laten rijpen, dat woord is het, ja. ja. ja. Wat opvalt is dat uh, oud-tennissers op het moment ook allemaal bezig zijn... met het organiseren van uh, toernooien in Nederland. Krajitschek kennen we natuurlijk dat ook sluiten, wel. Ja. Sluiten nu ook, de masters, is dat, is dat een nieuwe trend? En is dat goed? Dat is heel goed, denk ik. Uh, het is niet zozeer dat zij dagelijks met dat toernooi bezig zijn. Want als je heel eerlijk bent, uh, zijn zij de... De, de, de uitstraling van het toernooi, hè, sluiter bij de Masters in Rotterdam. Een soort toernooidirecteur. Nou, dat is dan wel weer heel erg gechargeer, gechargeerd. Maar um, zij hebben wel het imago, zij hebben de geloofwaardigheid, de deskundigheid. En zij kunnen op het gebied van het deelnemersveld. Als zij naar een aantal spelers toestappen en ze zeggen: jongens, willen jullie komen spelen ja, ja. op deze voorwaarden, komt dat toch een stukje geloofwaardiger over dan uh, ja, als zomaar een zakenman dat doet. En tot slot, hè? Uh, even gewoon naar de ranglijsten kijken. Dan ben je toch met name bij de mannen uh, benieuwd. Uh, Federer, is het uh, dit jaar echt het jaar van, van zijn afscheid? Of uh, haalt hij nog steeds de top? Nou, hij is nog steeds top. 29 ja, nee. jaar. En, ja. Maar goed, uh, ik, ik begrijp al. waar je op doelt. Wij, wij, ja. wij spreken daar al een, een paar jaar over. Is het nu Nadal? Is het Federer? Komt Federer weer terug op die eerste positie? Blijft het Nadal? Um, um, het, het wordt, laat ik zo zeggen... Federer zegt het zelf, het wordt heel erg moeilijk om weer terug te komen op plaats 1. Ook al heeft hij 16 Grand Slams, ook al heeft hij alle records. Uh, hij blijft tennissen, dat absoluut. Hij is 29, hij wil doorgaan tot de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Hij geniet ervan, hij houdt van recordsboeken, hij nee, houdt van de om, traditie, de historie. Het is een prachtige man, dus ik hoop dat hij nog jaren blijft spelen. Ik denk dat hij zijn allerbeste jaren toch in 2008 heeft gehad. Maar uh, we gaan nog heel veel van hem zien. Okay, we, we gaan, you gaan you ook. van jou nog heel veel horen ook het komend jaar. Dankjewel, Marcella. Marcella Mesker. Okay. Na het nieuws uh, zijn we bij u terug met een viertal recensenten... met wie we gaan spreken over muziek, theater, televisie en boeken. En ik dank Hetty Heiting en Irene Kuijper dat jullie hier waren. En succes met de voorstelling. Dankjewel. Tot straks.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 Voor mij is een kip een dier en geen stuntartikel. Laten we in 2011 een beetje fatsoenlijker gaan eten. Kijk op wakkerdier.nl. 10 jaar café Brand Volendam. Het zwarte gezichten, helemaal verbrand. Ze hielden hem ook vast, Ze lieten hem ook niet los. Laat me niet in de steek En dat zeiden ze, weet je. Zie ze liggen op de grond, dood al in sommige ernstige gewond. En... Kijk vanmiddag, half vijf.